Meneer Balk, u bent de makelaar. De eigenaar. Beste beter. Koning, ik hoor bij Balk. Meneer Koning is mijn plaatsvervanger. Zullen we het huis dan maar even van beneden naar boven doorlopen? Daar komen we voor. Succes. Ik weet niet hoeveel personeel u heeft. De vaste staf gaat het 25 maal, maar we hebben ook nog veel los personeel. Dan zou je hier even een fietsenbergplaats kunnen maken, want op de vracht is daar geen ruimte voor. Dat is niet nodig, want we zijn allemaal gemotoriseerd. Dus dat met de parkeerruimte, dat is belangrijk. Met zoveel mensen zou het wel eens een probleem kunnen geven. Maar ze zullen toch wel niet allemaal tegelijk met de auto komen. We krijgen bovendien veel bezoekers, ook veel buitenlandse bezoekers... en die moeten hun auto ergens parkeren. Dat zou inderdaad een probleem kunnen worden. Maar daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn. De van de gemeente. Vier verdiepingen, voor- en achterhuis, lichtschacht, beletage... voorkamer met grote schaals, geschikt als directiekamer... met in de achterkamer het directiestecretariaat... Ga je voor naar de eerste verdieping. 100. 4 maal 100. 400. Wat vond je ervan? Ik vind het ongeschikt. Onzin. Het is heel geschikt. En het is bovendien representatief. gelijk bij waar we nu zitten, is het een vooruitgang. Ik heb de oppervlakte berekend. Maar die vier etages beslaan met elkaar, het achterhuis meegerekend, iets meer dan 400 vierkante meter. Dat hebben we nu al. De barak niet meegerekend. Dat is een kwestie van efficiënt indelen. En bovendien zullen de mensen die achterin komen te zitten bij kunstlicht moeten werken. Je zei tegen die man dat iedereen gemotoriseerd is. Maar jij, Dehaan Haan en Wichbold zijn de enigen die een auto hebben. <totstuken> dat is een kwestie van tijd. Hij droomde dat hij de kamer van Balk binnenkwam en tegen de muur een grote stapel balken zag liggen. Je hebt hier wel honderd balken liggen, zei hij. Die opmerking irriteerde Balk zichtbaar. Als D. Haan zoiets zou zeggen zou ik denken dat het echt een opmerking voor haar was. Hij keek nog eens en zag toen dat er inderdaad maar één balk lag. Je hebt gelijk, zei hij. Het is er maar één. En hij had het land over zijn onnauwkeurigheid. Waar gaan we naartoe? Het eerste adres is in Rotsterhoule. Daar ligt een kaart. Ten zuidwesten van Heerveen. Bij Tjeukmeer. Ik okay. heb het. Wat is dat voor iemand? Iemand die me geschreven heeft naar aanleiding van een radio-uitzending. Ze heeft me een schrift met liedjes gestuurd... ...maar ik denk dat ze er nog wel meer weet. Waarom denkt u dat? Dat zie ik aan het soort liedjes. Het schrift zit in mijn tas. Het is een groen schrift. Liedjes en versjes opgetekend door... ...Anje van Noorden De drie koningstochtertjes. Een koning die had er drie dochtertjes groot. En een koning... een koning... die had er drie dochtertjes groot. Ik heb hier veel gefietst. Ik ook. Maar vanuit de auto herken ik het niet. Toen fietste ik nog langs Jeugdherbergen. Ik ook. Zijn we eigenlijk even oud? Ik ben van 26. Zo. Zou het lastig zijn om voor jou en jij te gaan te zetten? Ik denk niet dat dat lastig is. Laten we dat dan doen. ...jaarconcert nummer 24 in C klein, ...volg het van Wolfgang Amadeus Mozart... ...uitgevoerd door Arthur Rubenstein... ...met het RCA Victor Symphony Orchestra... ...onder leiding van Joseph Kieps. We besluiten nu dit ochtendconcert... ...met de eerste symfonie van Johannes Brahms. Of had je dat willen horen? Nee. Hoe ben jij eigenlijk de oorlog doorgekomen? Eigenlijk gewoon. In het dorp waar ik woonde merkte je daar niet zoveel van. Waren er ook geen onderduikers? We waren wel onderduikers. En daarna? Daarna... Toen je langs die jeugd hebt ...daarna kwam ik terecht op de administratie van een bank. En toen ben je die liedjes gaan verzamelen? Ja. Zwolle, hier kom ik vandaan. Dat wil zeggen, mijn ouders. Zoiets dacht ik al. Wat tok je daarin aan? In die liedjes? Dat is moeilijk in twee woorden te zeggen. Omdat het resten zijn uit het verleden? Zoiets. Of het contact met oude mensen? Dat ook wel. Omdat die niet ambitieus meer zijn? Bijvoorbeeld. Hier is het. van Elshout. Dat oh, vind ik het nou leuk dat ik u ook eens in werkelijkheid zie. Ja, toen ik die brief schreef, toen had ik niet durven hopen dat ik u ook nog eens in het echt zou zien en dat u bij mij op bezoek zou komen. Dag mevrouw. Dag meneer. Koning. Vrouw van Norden. Mevrouw van Norden, ik zet de bandrecorder even hier neer. Maar ik ga niet zingen. Nee, ik zet hem hier alleen even neer. Wilt u ook een kopje koffie? Ik wil graag een kopje koffie. En u ook, meneer. Graag. Ik heb maar twee gevulde koeken. Dank u wel, maar voor mij is het nog een beetje te vroeg. Een stukje koek misschien. Nee, heus niet. Mijn man hoeft ook nooit wat bij de koffie. Is uw man al lang geleden overleden? Vijf jaar. Hm. Maar ik mis hem nog elke dag. Dat kan ik mij voorstellen. U hebt mij met dat schrift een groot plezier gedaan. Is het werkelijk? Een heel groot plezier zelfs, want er stonden verschillende liedjes in die ik nog niet kende. Oh, nou, daar ben ik nou echt grootskop. Ik ken er nog wel veel meer, hoor. Maar, uh, daar ben ik nog met aan de gang. Die kan ik u ook nog wel sturen. Dat dacht ik al. Toen ik uw brief las, dacht ik... Mevrouw van Norden kent er vast nog veel meer. Is het huis? Ja. En dat liedje van die koningskinderen. Kende meneer dat dan niet? Niet zo uitvoerig. Hebt u dat zelf nog gezongen? Ik heb ze allemaal gezongen. Wanneer was dat? Nou, bij het werk. En bij het schemingen. Aan de avond en viel, dan zaten we allemaal bij elkaar werd veel gezongen. Kent u de melodie... van die koningskinderen ook nog? Jawel. Maar... Uh, ik kan niet meer zingen. Probeert u het eens? Ik weet niet of ik dat nog wel kan horen. Het gaat vast wel. Nou. De drie koningsdochtertjes... Een koning, die had er drie dochtertjes groot. En een koning, een koning, die had er drie dochtertjes groot. Ze stierven alle drie, het was op een nacht. En ze stierven, ze stierven. Alle drie, het was op een nacht. De, de, de, de eerste, die stierf, het was avonds al laat. En de eerste, de eerste, die stierf, het was avonds al laat. De. De tweede, die stierf, het was midden in de nacht, en de tweede, de tweede, die stierf, het was avonds al laat, de derde, die stierf, het was morgens nog vroeg, en de derde, de derde, die stierf, het was morgens nog vroeg. Maar toen zij bij het hemelse deuretje kwamen. En toen zij, en toen zij bij het hemelse deuretje kwamen. Daar. Daar. Klapten zij o zo voorzichtigjes aan. En daar klapten, daar klopten zij o zo voorzichtigjes aan. Ach vader lief, doe toch, doe open, doe open de deur. En nog vader lief, vader. En, vader, doe open de deur. Er staan er drie arme zieletjes voor. En er staan er, er staan er... Drie arme zieletjes voor. De eerste, die nam hij al op zijn arm... En de eerste, de eerste, die nam hij al op zijn arm. De, twee, de tweede, die nam hij al bij zijn hand. En de tweede, de tweede, die nam hij al bij zijn hand. De derde, die stuurt hij het deurtje voorbij En de derde, de derde, die stuurt hij het deurtje voorbij Wat heeft nu dat arme zieltje gedaan? En wat heeft nu, wat heeft nu dat arme zieltje gedaan? Nou... Hebt u dus al wat aan? Heel veel. Zou u het nog eens willen zingen? Nadat ik de klok heb afgezet.